...procedure starten, maar voorzitter heeft u in de meeste gevallen een advocaat voor nodig... ...en mensen met een kleine beurs kunnen niet altijd een advocaat uh, betalen. Nou, dan kunnen wij als gemeente Zandvoort wel een bepaling op gaan nemen... ...in de algemene uh, plaatselijke verordening. Dat doet Sociaal Zandvoort met het voorstel. En voorzitter, ik vind dat uh, buitengewoon sympathiek. Voor mensen met een kleine beurs is dit een uh, hele laagdrempelige manier... ...om mensen die last hebben van privacy schendingen, om die daarin te helpen... En wat handhaafbaarheid, zouden we naar een kliksysteem kunnen gaan of iets dergelijks. Niet dat we een handhaver langs alle huizen laten gaan om te controleren of het wel of niet goed geplaatst is. Dat, zou, maar goed, dat is een praktische uitwerking, dat is een goed punt. maar het principiële punt voor het CDA waarom wij toch meegaan en toch uh, dit willen gaan steunen is om die laagdrempeligheid voor, voor bewoners van Zandvoort te, te garanderen. En voorzitter nog even terug te komen op de motie die ik heb ingediend namens veel partijen. Ja, er staan artikelen opgenomen in de algemene plaatselijke verordening zoals die nu wordt voorgesteld. Maar juist voor die lange grote aanhangers en diverse andere... Uh, aanhangers en, en grote, grote objecten, daar is op dit moment onvoldoende ingeregeld in deze APV en ik vrees als we dat nu niet op deze manier gaan regelen, dat we wederom met onhandhaafbare situaties te maken gaan krijgen en wederom met een straatbeeld te maken gaan krijgen waar we eigenlijk, waar we eigenlijk van af willen dus dat in beantwoording op iedereen die hier terecht de vraag heeft gesteld of het wel of niet dubbel op is en de vuurwerkmotie hebben wij van harte mede ondersteund met de OPZ. Dat is uit ons hart gegrepen. Voorzitter, dat was hem. Echt waar, dit keer in, tweede, in eerste termijn. Daar hou ik aan. Dank u wel, meneer Beelen. Mevrouw Rietkerk, PvdA. Ja, dank u, voorzitter. Er is veel gezegd over de Cameratoezicht. Wij hebben hem mee ondersteund. Juist vanwege de reden die de heer Beelen net aangeeft. De privacy schending. Waar moet ik naartoe als inderdaad... Uh, de regels die ervoor zijn, niet ge, ge, ge, dat je daar niet naartoe kunt gaan. Um, en uh, de regelgeving die er is op de APV, zoals de heer uh, um, Berense zegt... dat is natuurlijk wel goed om op terug te vallen... op het moment dat iemand er camera's gaat neerhangen... en jij als bewoner vraagt je af of dat mag kun je de regelgeving nakijken of het kan. Dus wat dat betreft blijven wij die steunen... want privacy mag niet geschend worden. Um, wat... Hietkerk, u heeft een interruptie van de heer Hendricks, VVD. Dank u wel, voorzitter. Dat is ook meer misschien het karakter van een, van een nabrander. Um, en dat is eigenlijk ook omdat... De, de, een trigger door de heer Veldt, die zei van, nou die bedrijven uh, mogen dan wel en particulieren ja. niet. Um, want met inbraken en zoiets. Maar... Voor mij stond Zandvoort ook, uh, als er van die testjes zijn, staat Zandvoort al jaren bovenaan met het aantal woninginbraken uh, per inwoner wat we hier hebben. Dus ook voor heel veel particulieren is cameratoezicht gewoon nodig om te zorgen dat ze geen last hebben van woninginbraken. En van uh, mensen die ongewenst hun huis binnenkomen, dat leeg erover. Dat is een bijzondere uh, vervelende situatie als je dat meemaakt. En is mevrouw uh, Rietkerk niet bang dat je daar een beetje aan voorbij gaat met uh, zo'n scherpe uh, amendement? Nee, dat mevrouw denk ik juist dat denk ik juist niet. Als je een camera neerhangt bij een deur of bij een raam op jouw terrein gericht. Wat is daar mis mee? Wat is daar mis mee? Dat is dat je uh, dan zie je iemand met een bivakmuts op. En als jij de straat filmt dan zie je iemand die die bivakmuts opdoet. En dat is voor de opsprong toch net iets makkelijker. Ja maar dat is natuurlijk de vraag bij elke camera die je ophangt. Ook bij de gemeente. Dus daar, ben ik, uh, daar geef ik een antwoord op. Meneer Beelen heeft toch een interruptie nog in eerste Voorzitter, termijn. Voorzitter, met alle respect Maar laten we wel wezen... ...die privacy is gewoon geregeld in Europese verordeningen. Het is allemaal heel scherp. Sterker nog, meneer Hendricks, het is nog veel scherper dan u het nu voorstelt. Want ja, u heeft een camera op, u, op, uw, huis, op uw huis gemonteerd en dat staat iets te veel naar de straat. U wordt overvallen. De politie mag er niks mee doen... Want het is een inbreuk op het privacyrecht van een bewoner en er is Europese jurisprudentie over en dat is nog honderdduizend keer strenger dan de heer Papi al voorstelt. Dus we kunnen hier wel een discussie gaan hebben over hoe, hoe wel of niet de privacy hier in Zandvoort geregeld moet worden. Maar eerlijk is eerlijk, dat is in Brussel al geregeld en hier gaat het gewoon om een laagdrempelige manier creëren voor mensen met een lage beurs of mensen die geen zin hebben in hele lange dure procedures bij een civiele rechter. Dat wilde ik alleen toevoegen. Dank u wel, duidelijk. Mevrouw Rietkerk, gaat u verder met uw termijn? Ja, de twee, het amendement en de motie van, met de dbc's. Daar wil ik nog even het, de wethouder of de burgemeester over horen. De, uh, het vuurwerk, die hebben wij gesteund. Uh, de verrommeling hebben wij ook gesteund. En uh, ja, dat, uh, dat was het. Dank u wel, dan... Dan um, kijk ik rond en dan denk ik dat er voldoende uh, aan bod is geweest in de eerste termijn en stel ik voor om over te gaan richting het college, richting portefeuillehouder, Maar dat doen we nadat we een kleine tien minuten schorsing hebben gehad, omdat er een aantal technische zaken naar voren zijn gekomen waar even overleg gevoerd moet worden. Wij schorsen, max tien minuten, dus om kwart over negen beginnen wij weer. Dank u wel.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 Demonstructie 11. Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond het Simplicistisch Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend. Mm.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 niet in harnas glas. maar je eigenlijke zelf. Zoek jezelf, oer, vind jezelf. Wees en blij van in jezelf. Dikker. In kantoor en in de kroeg Als je nou eens geen masker droeg, mm, Zou je dat niet beter staan? Wat moet je met die janeskop? Daar schiet niemand iets mee op Het is een kwestie van een knop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 Zelf, jezelf, vind jezelf, wees en blijf van in jezelf. Zoek jezelf, boerens, vind jezelf, wees en blijf van in jezelf. It's true. Het is kwart over negen. Ik heropen de vergadering. En we gaan door met de eerste termijn met de beantwoording van het college. Het woord is aan de portefeuillehouder, burgemeester Meijer. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Uh, ik weet nog wel dat ik, denk ik, twee weken geleden hier ook met u van gedachten wisselde over de... ...APV en een aantal zaken die leven. En volgens mij begon ik toen met de woorden... ...wij zitten dichter bij elkaar dan u denkt. En toen werd het stil, net als nu. En ik heb opnieuw dat gevoel. Het is veelal meer een kwestie van route... ...en wijze van omgaan met elkaar... ...dan dat we echt principieel van elkaar van mening verschillen. En ik benadruk dat, want ik... Uh, in, in de APV is, vind ik, een zorgvuldig participatietraject geweest. Dat hebben ook eigenlijk alle betrokkenen gezegd. Dat de uitkomst voor niet iedereen bevredigend is, is een ander punt. Dat hou ik scherp hier overeind. En ik waardeer ook zeer de inbreng van velen die aan dat traject hebben meegedacht en meegedaan. Daarom is in afwijking van dat hele traject ook aan het college een voorstel gedaan. En het college heeft dat overgenomen om met twee proeven gelijk aansluitend te beginnen. Eén op het terrein van camera toezicht en de ander op de DPC norm. Want voor het college is ook duidelijk dat hier iets gedaan moet worden. En een proef betekent doen, meten en dan vervolgens kijken... hoe ga je dat verankeren, ja of nee? Is dat onnodig? Dank u wel. En dat wijkt dus in die zin al af van wat kaal de participatie met zich meebrengt. Ja, het college heeft die maatschappelijke discussie gevolgd... heeft zich in die discussie terughoudend opgesteld, omdat dat niet past... Bij het participatietraject. En ja, dat betekent dat er nu werk aan de winkel is. Dat klopt helemaal. Nou is de vraag. Wilt u dat met abonnementen dwars door het traject heen doen? Of zegt u, wij gaan de ruimte bieden aan alle betrokkenen om dat in een proef te doen en ook te verantwoorden. Want dat mag je van ieder bestuursorgaan verwachten. Daar heb ik de vorige keer een stevig pleidooi voor gehouden. Dat ga ik hier niet herhalen. Heel kort gezegd heb ik toen aangegeven dat ik het niet redelijk vind om dat nu met abonnementen uit te kunnen leggen. Want dan moet ik uitleggen aan al die anderen die ook hebben geparticipeerd dat u anders beslist zonder dat er nieuwe argumenten zijn in mijn beleving. Dus ik daag u uit, als ik niet goed heb geluisterd dan hoor ik het graag, want ik kan dat niet uitleggen. Dat is de reden waarom ik dat af en toe ook scherp stel. Niet omdat het college... ...onwillig is of wat dan ook. Want ook het college en ik zelf realiseren mij dat die DBC-norm er gaat komen. Maar ik wil echt zoeken naar de wijze waarop. En een aantal van u heeft ook al geduid waarom dat zo is. Laat ik beginnen met de DBC-norm. Eh, want eigenlijk is de motie die D66 heeft ingediend... ...die schuurt heel dicht aan tegen het voorstel wat aan het college is gedaan om die proef te doen. En ik wil enige ruimte daarin houden omdat je dat ook met een wat organische methode moet doen met al die partijen. Een van de dingen die je dan kunt doen is bijvoorbeeld bij een evenement of een festiviteit. Al bij de aanvang of misschien een half uur daarvoor met onze afdeling handhaving te gaan meten. Want je hebt daar gecertificeerde apparatuur voor nodig. Als je dat goed wil meten. Ik weet niet of je dat met een telefoon kan doen. Dat zal ongetwijfeld, maar dat zal indicatief zijn. Het lastige van geluidmeting is bovendien dat je allerlei neveneffecten, dat is het ingewikkeld aan een kustdorp, als de zee een stevige wind heeft naar het westen, heb je enorme verstoringen. Ik kan het niet mooier maken. Dat is de juridische werkelijkheid, dat is het nadeel als je hem in de handhaving gooit. Daarom heb ik er behoefte aan op de diverse zoneringen, want dat vind ik een nuttige, die had ik zelf nog niet op een netverlies, dat met elkaar te ontdekken. Meneer Cohen, ik weet echt niet wat isofonen zijn. Ik zal het meenemen. maar als het Nee, nee ik wil geen uitleg. Want ik, ik, ik, dat is zo technisch. U heeft er ongetwijfeld veel meer verstand van dan ik. Dat is me goed ook, denk ik. Want ik wil vooral dat proces sturen. Ik zal het meenemen in de proef. Of dat verstandig is of niet. Want als dat de enige uitzondering is dat de gemeente Zandvoort dat doet... dat maakt hem ook in de handhaving gevoelsmatig lastiger. Maar nogmaals, we nemen hem mee in die zin. Uh, dus die, die DBC-norm... je hebt al die aanvragers, dat zijn ook stichtingen... dat zijn de horeca-ondernemers... dat zijn soms professionele ondernemers... Uh, die moet je allemaal daarin meenemen. Dat zal mogelijk iets met de apparatuur gaan doen. Dat vind ik allemaal bespreekbaar... maar wel in goed overleg... dat we daar dit komende jaar intensief voor gaan gebruiken. En ook dit komende jaar... Actief, want een ondernemer, een organisator moet een gevoel krijgen... waar zit nou die grens? Nou, dan moet je daar ter plekke zijn, dat moet ik allemaal organiseren. Zo simpel is het. Ik vind dat eigenlijk de wijze waarop wij samen willen werken aan die norm. En daar heb ik inderdaad tijd voor nodig. Ik, het college. En die tijd, uh, en dan kijk ik mevrouw van der Plas aan... u heeft een motie aangegeven, een maand of vijf volgend jaar... Dat ga ik gewoon niet redden. Om hier een stuk terug te brengen, dan ben ik al acht weken kwijt qua procedurestijd, aanloop van stukken en dergelijke. Dat is gewoon de praktijk. Dus als ik u zeg dat gaat lukken, dan, dan moet ik later bij u terugkomen. Althans de raad in mei waarin ik moet melden, dat gaat niet lukken. Ik denk echt dat het op z'n vroegst derde kwartaal 2018 gaat worden voordat we iets daarover kunnen gaan zeggen. Want ik wil ook een aantal evenementen daarin mee laten gaan. Ook verspreid over het seizoen. En, en dan zegt u, ja, pak dan ook gelijk de uh, bestaande in, uh, ondernemingen mee, bestaande bedrijven. Dat is weliswaar een wens die ik heb. Dat heb ik op persoonlijke titel als portefeuillehouder gezegd. Alleen ik denk niet dat ik dat tegelijkertijd kan doen. Maar wat je wel kunt doen, als je met die proef dat ook open doet... en die uh, partijen die eraan meedoen laten merken dat dat kan dan kun je met die ervaringen naar die ondernemers gaan... maar dan ook de ondernemers waarvan de omgeving merkbaar die basse last heeft. Zodat je daar in gesprek gaat op een vrijwillig kader. Dan gaan we nog nadenken, kan dat in een soort bonus systeem? Want je wilt ook iemand daar een beloning voor geven. Maar ik krijg het niet tegelijkertijd georganiseerd. Dus daar ga ik u teleurstellen. Het eerste, dat zal een stevige klus zijn... maar daar wil ik me echt hard voor maken dat dat het derde kwartaal uh, 2018 wordt. Maar het tweede aspect, daar heb ik iets meer tijd voor nodig. Uh, dan het andere, hete hangijzer. Nou, <laughs> nee, ik doel op het camera toezicht. Ook daarvoor geldt wat ik heb gezegd in het kader van de participatie. Daar hebben mensen actief meegedacht en... Uh, ik, ik wil hier helder gezegd hebben dat als er regels zijn, dan zou je ze ook moeten kunnen handhaven. Anders heeft u er niet zoveel aan. Maar het nadeel van een regel is, geen van u heeft dat gezegd, dat snap ik. Op het moment dat je hem vaststelt, zit hij in beton. En dat betekent dat de flexibiliteit voor de organisatie en het college ook in beton zit. En dus maatwerk is niet mogelijk. Want iemand hoeft maar te roepen, gij zult handhaven, dan heb je gewoon die regels te volgen. En dus is de ruimte en de flexibiliteit... een aantal van u heeft dat ook aangegeven... dat verschilt per straat, dat gevoel. Hoe ver wil je daarin gaan? Vandaar dat ook uit die groep dat voorstel is gekomen... met een aantal indicatoren. Zo zou je ermee om kunnen gaan. Nogmaals, wat ik u vraag is... geef ons de ruimte om dat gewoon in de praktijk te testen. Mij is maar op dit moment één geval bekend. Daar gaan we ook mee aan de slag. Dat is ook helder... Uh, en ik ben even, want uh, meneer Paap, ik ben de, de, het abonnement kwijt. Nee. Ah, Sociaal Zandvoort, met dat grote logo, hoe had ik dat kunnen missen, meneer Paap. Kijk, la, laat ik u één ding. Het, ook hier knelt de juridische werkelijkheid en de echte werkelijkheid. Ik zal u één voorbeeld geven. Punt 6. Cameratoezicht door bedrijven is voor toepassing van dit artikel uitgesloten. Ik ben ZZP'er... Mijn bedrijf staat ingeschreven bij mij in mijn huis. En ik wil als bedrijf mijn eigen ruimte gaan beveiligen. Kortop, ik woon in een woonwijk. Maar, nee, net is niet verzoeken. Dit is de realiteit. En dat betekent dat de handhaving dus op dat moment gejuridificeerd wordt. Wat is het effect daarvan? We leiden schipbreuk. Ik geef hem alleen aan hoe ingewikkeld het wordt op het moment dat je hem in de juridische vorm zet. Ehm... Um... En zo kun je een aantal voorbeelden noemen, waarvan je, je kunt afvragen of dat ook eff, het effect bereikt wat we willen. Dat is wat ik u meegeef. Los van allerlei andere zaken. Dus mijn opmerking is hier, wat is wijsheid op dit moment? Um, dan ga ik naar de motie vuurwerk. Sympathiek, buitengewoon sympathiek. En volgens mij is het goed geregeld inmiddels in de APV. En ik geef u het advies mee, ik weet niet wie hem allemaal heeft ingediend om hem te wijzigen. Want het college kan die plaatsen aanwijzen. Er is al landelijke regelgeving voor, ook al vrij stevig. Maar het college kan die plaatsen aanwijzen. Dat is eigenlijk wat je in heel veel onderdelen van de APC, APV ziet, vanwege de flexibiliteit. Een collegebesluit is namelijk makkelijk wijzigbaar. En het college kan dus, als u... Aanwijzingen meegeeft. Gewoon een besluit nemen binnen een kwartaal van dat en dat zijn de gebieden. Die tijden binnen die tijden. Mag het niet meer. Uh, bijzonderheden kun je daar aan denken. Uitzonderingen heeft u ze genoemd. Dus je kunt dat in een aanwijsbesluit door het college doen. Die krijgt u ook ter informatie. Gaat dat niet ver genoeg, dan gaan we hier het debat over met u aan. Dus ik zeg u toe dat het college dat in een kwartaal gaat doen. Dus... Dan heeft u, als u vindt dat het college zijn werk niet goed doet, als eerste de mogelijkheid om het college hier te bevragen. En ten tweede, u kunt dan ook zeggen, gaat in de APV alsnog regelen, want wij willen het regelen. Dat kan. Dus ik denk dat de motie op dit, op dit punt niet nodig is. Interruptie, de heer Kramer, VVD. Ja, een korte vraag hoor, want je hoort dat meer en je ziet het ook op de sociale media dat er veel overlast is van het incidentele vuurwerkgebruik zeg maar, bij bedrijfsfeestjes of bij huwelijken die er uh, zijn. En wat is het college dan precies, als we dan nou concreet hebben, van plan om daartegen te doen? Nou, het, uh, Horten, u, u, u zegt in een motie dat Nee, de, de, de, een groot aantal partijen, meneer Kramer... Zeg in een motie, kom voor 1 juni 2018 met een wijzigingsvoorstel. En ik zeg, dat is niet nodig. Het college gaat binnen een kwartaal aan u aanreiken. Een aanwijsbesluit waarin expliciet staat op welke gebieden je geen vuurwerk mag afsteken. In bepaalde tijdvakken bijvoorbeeld, noem het maar op. En welke uitzonderingen daar wellicht op zijn. En daarmee heeft u, hoeft u de APV niet te wijzigen. Dit is gewoon een flexibiliteit die erin zit. Ja, kijk, kijk, die signalen die krijgen we... Wij... En, en los, u stelde een dubbele vraag volgens mij. De handhaafbaarheid, dat is natuurlijk altijd een kwestie van... zijn we daar op tijd, ja of nee? Want ook dat is weer de juridische werkelijkheid. Ook al krijgen wij tien klachten... als we dat niet laten objectiveren door een politieagent of een BOA... dan ben je in die zin altijd achter de feiten aan het aanlopen. Ik, uh, ik, ik ga hem nog eventjes concreter maken. Kijk... Um, ik vind altijd als iemand een feest organiseert, en het is zeker een, privé, een feest in de privésfeer, moeten andere mensen die daar in de omgeving wonen daar geen overlast van hebben. En concreet uh, zijn er nu vaak feesten op het, op het strand, waar mensen een trouwerij hebben of een bedrijfsfeestje hebben en wat wordt afgesloten met een vuurwerkpartij... waar. Of uh, iemand uit de familie, of dat wordt ge, ge, georganiseerd door een bedrijf dat in, in wordt gehuurd. Nou, de hele, hele buurt eromheen is, is wakker. Ik zou graag als, als hier, als volksvertegenwoordiger, uh, u het kader meegeven om daar wat tegen te doen. Maar u laat het nog een beetje open van wat u nu wel en niet van plan bent. Ja. Ik, ik denk dat, dat daar behoefte aan is, zeker voor de mensen die daar overlast van ondervinden, om daar gewoon iets uh, ja, te... Ja, eigenlijk, ja, verbieden vind ik altijd een lastig woord, maar om daar uh, ja, iets tegen te doen. Dus de mensen daar geen last meer van hebben. Duidelijk, voordat ik de portefeuillehouder weer het woord geef... even twee interrupties van mevrouw Rietkerk, PvdA en de heer Berens, OPZ... zodat misschien de portefeuillehouder dat meteen is beantwoording mee kan nemen. Mevrouw Rietkerk, aan u het woord. Ja, dank u. Uh, ik hoorde net ook de burgemeester zeggen dat... Uh, en als dat dan niet naar tevredenheid is, dan kunnen u het altijd nog bij de APV veranderen. En als dat moment nou nu is. Dat is mijn vraag. Dank u wel, de heer Berends, openzet. Uh, dank u voorzitter. Ja, ik, ik begrijp niet helemaal waar uh, de portefeuille nou, houden, nou eigenlijk naartoe wil. Want wat wij vragen is duidelijkheid. Wat we vragen is gewoon één regeling die gewoon geldt. En uh, u wil de overtreffende traf van flexibiliteit invoeren... door elke keer maar met een kwartaal weer met een rapportage te komen... wat u wel wil en wat u niet wil. Nou, daar wordt de raad gek van. Dus dat lijkt me gewoon geen goede zaak. Dat moeten we gewoon niet doen. Uh, duidelijkheid voor alles. Dan weet iedereen gewoon precies waar hij aan toe is. En uh, laten we dat gewoon doen. En ten aanzien van handhaving begrijp ik best dat dat een probleem is. Ja? Op het moment dat, knallen, dat je knallen hoort en het is, na vijf minuten is het afgelopen jaar... oké, okay, dan weet je Maar je kunt op een gegeven moment denk ik wel mensen aanspreken... Op gedrag en als dat zeg maar veelvuldig voorkomt bij bijvoorbeeld één horeca-etablissement, dan kun je denk ik wel een keer die horeca-eigenaar een keer aanspreken en zeggen van. Houd er eens rekening mee met eh, zeg maar de afspraken die je maakt met je gasten die op dat moment bij jou een feestje vieren of wat dan ook. Duidelijkheid en laten we gewoon daarin gaan. En niet zeggen van dan nou gaan we het weer flexibel maken. En dan gaan we elke kwartaal of elke maand gaan we een rapportage krijgen over wanneer wat wel mag. Daar wordt iedereen gek van. Dank u wel. Ik denk dat er een, wel een korte toelichting over uh, bestaat. Het heeft, ik heb de portefeuillehouder namelijk niet horen zeggen, en ik help u een klein beetje, dat er elk kwartaal een rapportage gaat komen. Maar dat hij over een kwartaal of het eerste kwartaal komt met een aanwijsbesluit waarin zaken nader geduid worden. Maar misschien kunt u een nadere toelichting geven. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. U heeft helemaal gelijk. Ik heb aangegeven dat het college zo'n besluit kan nemen waarin die duidelijkheid wordt aangegeven. Dus dat we bijvoorbeeld voor het strand zeggen... vuurwerk verboden, vanaf een bepaald tijdvak. Daar moeten we nog even over nadenken. Dat we voor het dorp zeggen, idem. Dat is de gedachte. Daar is deze APV op gebaseerd. En ik heb daarbij aangegeven dat we dat binnen drie maanden kunnen doen. Daarnaast, en dat zei meneer Berensen terecht... het illegale vuurwerk, daar heb je het vaak over... dat is lastig om aan te pakken. Het is bijna geen vergund vuurwerk... Waar die klachten over komen. Dat doe je door in gesprek te gaan met strandpachters als er regelmatig klachten over zijn. Dat doen wij ook. Uh, dat kunnen we voor het komend jaar. Uh, want als mensen in de exploitatie variëren, worden niet altijd die opmerkingen van ons overgedragen aan de volgende strandpachter. En waar wij altijd op sturen is, neem nou in je voorwaarden op dat dat verboden is. Expliciet, vet gedrukt. En soms merk je dan dat dat bij één ondernemer niet goed is gedaan in de overdracht. Dus daar proberen we ook op te wijzen. Dus die gesprekken voeren we ook. Maar handhaven blijft een ingewikkeld punt. Dus concreet, ja, die duiding komt er. Daar hoeft u niet deze motie voor in te dienen. Daar doe ik een harde toezegging voor, zodat die duidelijkheid er ook is. En vindt u het dan niet duidelijk genoeg, dan heb ik gezegd, dan leggen we hier verantwoording af. Interruptie, de heer Berendsen. Dan wil ik graag... kijken. We hebben in de, in, de, in de motie hebben we de portefeuillehouder de, de, de, de tijd gegeven... in principe tot 1 juni 2018. Ik hoorde de portefeuillehouder net zeggen... Van dat hij daar maar een kwartaal voor nodig heeft. Dus dan begrijp ik het goed... dat de portefeuillehouder zich voor 1 maart of voor 1 april... ...komt met voorstellen om dit te doen. Als dat een keiharde toezegging is van de portefeuillehouder... ...dan ben ik eventueel, maar dat wil ik dan afstemmen met uiteraard de andere raadsleden... ...om te zeggen van dan laten we die motie nog even boven de markt hangen... ...maar dan prikken we wel u vast op die afspraak. Portefeuillehouder. Uh, mevrouw de voorzitter, dank u wel. Ja, het lijkt alsof we langs elkaar heen praten... ...want je hoeft de APV niet te wijzigen voor dat aanwijsbesluit door het college... En als u deze motie zo aanneemt, dan kan ik daar niet aan voldoen op het moment dat er een aanwijsbesluit ligt waar u allemaal aan voldoet. Dus uw boodschap is helder. Ik doe u de toezegging dat dat aanwijsbesluit er komt binnen een kwartaal. En als u daar niet mee eens bent, lukt het u alsnog om hier met elkaar over te hebben en dan krijgen we alsnog voor 1 juni zo nodig een APV gewijzigd. Dus dat kan allemaal. Wees een interruptie oh. van de heer okay. Beelen, CDA. Voorzitter, dank u wel. Ik, ga, ik wil even terug op het uh, camera toezicht. Waar u het een en ander over heeft gezegd. Want dat is niet helemaal duidelijk. Want ik denk gewoon, het, hier gaat het om een politieke en principiële keuze. Dat wij vinden dat dit wel moet worden opgenomen in de APV. Oh. Hè, om die laagdrempelige manier te creëren voor mensen eh, om iets aan hun privacy schendingen te doen. En in mijn visie ligt daar denk ik wel een taak voor de gemeente. Eh, maar u gaat dan in op het artikel zelf en u wijst op de, op de juridische neteligheid van deze kwestie. En dan is mijn vraag aan u van, wa wat stelt u dan concreet voor? Kunt u hier dan ook een, een keiharde toezegging op doen? Of, of komt u zelf met een voorstel om het dan wel juridisch haalbaar in een APV te krijgen? Dat is, dat is mijn vraag, voorzitter. Pert Nou, meneer Beelen, ik heb volgens mij net expliciet gezegd dat ik die proef wil. En aansluitend daarop, wel of niet, met u de discussie aangaan. Ik wind er geen doekjes om en dat betekent dat als er een abonnement komt... wat afwijkt van de lijnen die het college heeft ingezet, dat ik dat ook kenbaar maak. En de laagdrempeligheid is net zo goed te verankeren in die proef die is voorgesteld. is geen millimeter verschil in. Ik zeg het maar even expliciet. Dank u. Gaat u verder met uw termijn. De aanpak, verrommeling, achtergelaten voertuigen. Artikel 5.5 is het antwoord. Ook daar, ja ik kan het niet makkelijker maken, is de juridische werkelijkheid ingewikkelder dan de echte werkelijkheid. Als we hier een enquête houden over wat is een wrak, dan krijg ik twintig verschillende antwoorden. En of het nou een aanhangwagen is of een auto, we hebben auto's in verschillende staat... Dat is steeds het lastige. We zijn daar actiever mee aan de slag door daar uh, uh, stickers op te zetten binnen zes weken melden. Er worden ook auto's zelfs met buitenlandse kentekens weggehaald. Maar dat is een ingewikkeld traject. Dus 5,5 regelt het. Dus u hoeft ons niet op te roepen, u heeft het al geregeld. Interruptie, uh, voorzitter. Meneer ja. Paap, ja, ik denk er dat waren toch... anderen nog voor u. Meneer Belen, CDA. Voorzitter, ik heb ook de APV goed doorgenomen. En wat u zegt, opnieuw, dit is een, een handhaven, is in dit geval lijkt me ook heel lastig. Helemaal omdat je inderdaad met, met, met de vraag komt te zitten van wat is dan wel of niet een wrak. Maar het gaat hier vooral om, denk ik, om wat grotere aanhangers. Want als, als ik de, de APV goed doorlees en ik kijk wat zeggen wij dan juridisch sec over bijvoorbeeld aanhangers... Of over achtergelaten, je kan dat ook zo breed mogelijk maken als je zelf wil. Maar ik zie hier bijvoorbeeld artikel 5.5, voertuigvrakken. Maar waarom niet expliciet dan zeggen van een aanhanger bij wijze van spreken? Want die zijn er. Kunt u daar dan misschien ook een toezegging in doen dat wij dat hierin dan moeten lezen? En dat het dan in de... Of hoe, hoe moet ik dit dan zien? Want kampeermiddelen en, en anderen is dat dan een aanhanger? Maar, Daar zit. Wij willen die onduidelijkheid willen wij wegnemen met, met, met een met een wijzigingsvoorstel. Maar hoe, hoe typeert, u, u, dan, hoe typeert Mij... u dan een aanhanger? Wat is, wat is dan het verschil met een voertuig? Het lijkt me dat de portefeuillehouder dit is zijn beantwoording mee kan nemen. Want ik zag een interruptie van heer. Ik hoorde een interruptie van de heer Paap, sociaal Zandvoort, Zag ik ook de heer Berendsen? Meneer Paap, op dit ja, onderwerp ook kan de portefeuille dat in één keer meenemen in zijn beantwoording. Ja, dank u voorzitter. Uh, ja, er staat natuurlijk in de APV uh, wel het een en ander over in. Maar uh, ja, de portefeuille zegt, ja, er wordt al op gehandhaafd. Nou, dan wordt er uh, niet echt goed op gehandhaafd. Want als ik uh, om me heen kijk, voorzitter, uh, uh, uh, naast de corodex, als je zo naar de brandweer gaat... zie je daar een tractor met een uh, hele oude er nog aan. Die staat er al vier, vijf maanden. En uw vraag is... En uh, ja, hoe gaan we dit soort dingen dan handhaven als dat er maar blijft staan? Hoe bedoelt u dat? Portefeuillehouder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer Kramer heeft gelijk 5.5. Het reglement verkeerstekens en vervoer. RVV uit mijn hoofd. U wordt alle geachte wetten kennen. Daar staat gewoon in dat een aanhanger en dergelijke allemaal hetzelfde is. Dat is de categorie voertuigen. Zorgvuldig in elkaar gezet. Zorgvuldig ook zo gedaan... Dus weer de juridische werkelijkheid is een slecht leesbaar, ben ik helemaal met u eens, kan ik niet veranderen. Dus, helder antwoord, denk ik. Het tweede is, meneer Paap, wat u zegt is, is parkeren verboden. Dat is de andere kant. Parkeren is op een aantal gebieden en zones gewoon toegestaan. En het ingewikkelde aan het voorbeeld wat u net geeft is, ja, dat is nou net wat ik net bedoelde met wanneer is het een wrak en wanneer is het achtergelaten of wanneer is het parkeren. Sorry. En ik dat... dus snap we u nee, wel. Nee, maar ik neem afstand van dat het handhaafbeleid in dat opzicht niet goed is. Dit is echt gewoon heel ingewikkeld. En als u zegt, uh, scherp het maar aan, raad. Dan mag ik gewoon mondeling nu van u horen. En neem risico's, ook financieel, met procedures en alles... Dan wil ik daar best aan gaan werken, maar dan gaan we een aantal procedures ook over het randje doen. En de vraag is of u dat wilt uitstralen als gemeente. Dit zijn ingewikkelde dingen. En ik kan zo een tiental voorbeelden noemen waar we hebben ingegrepen en zaken hebben opgeruimd. Ja. Dus ik ontraad hem. Het voegt niks toe. Uh. En het uh, abonnement van het CDA, nou dat mogen helder zijn, hij is veel te technisch. Ik heb echt de kennis niet in huis op dit moment om uh, die techniek hier ook te kunnen toetsen. Ik, alleen daarom ontraad ik hem al. Dank u wel, uh. Uh, meneer Berendsen. Ik heb nog een paar vragen. Meneer Berendsen, 1.7. Ja, uh, ik snap uw vraag nu wat beter. Waar het om gaat is dat zodra het bestuursorgaan... Een maximum aantal daar bepaalt. want dat is het bestuursorgaan wat dat doet. dan zit je met dat dilemma. Dus het bestuursorgaan bepaalt. of het een beperkt aantal vergunningen is. En op dat moment is dat van toepassing. en dat wordt daarin geregeld. Dat is eigenlijk de essentie. Um, heeft u nog andere vragen gesteld? Mevrouw de voorzitter. Sampling. Sampling. Um, we nemen dat mee, uh, meneer Paap. Dank voor de tip. Helder. Nou, volgens mij heb ik eigenlijk alle vragen wel impliciet en expliciet beantwoord, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even de raad rond. Zijn er openstaande vragen vanuit eerste termijn die niet zijn beantwoord? Dan voordat we naar de tweede termijn overgaan, wil ik u in ieder geval vragen om geen herhaling van zetten te doen in deze tweede termijn... ...en zich te beperken tot de kern. Dan even recapitulerend um, in het kader van de amendementen. Amendement 1, Sociaal Zandvoort, vanuit het college ontraden. Amendement 2, ontraden. Het geeft even mee richting indieners wat ze daarmee wensen te doen. Motie 1 van D66, het eerste deel, wordt toegezegd over te zullen nemen... ...en daarbij terug te komen in het derde kwartaal 2018. Het tweede onderdeel, de parallele proef, dat nog niet mee te kunnen nemen... Motie 2, daarbij is een toezegging gekomen om e binnen één kwartaal te komen met een aanwijsbesluit. En motie 3 wordt eveneens ontraden. Ik kijk de, commissie, of de, geme sorry, de gemeenteraad rond. Wie wenst dat woord in tweede termijn? Voorzitter, ik wil uh, 15 minuten schorsen. Hoeveel minuten? Ja, een minuut of 15. Oh, ik verstond 50, ik schrok al. Nee, uh, nee, nee. Dames en heren, dan uh, kijk ik naar de klok. Een schorsing tot... Uh, Tien uur, dat is zeventien minuten om. Tien uur exact beginnen wij weer. Ik verzoek de diverse indieners ook om gezamenlijk met elkaar in deze termijn, in deze schorsing, in overleg te treden. Zodat we een vlotte tweede termijn kunnen beginnen en tot stemming kunnen overgaan. De vergadering is geschorst tot tien uur. Rolo -land. Die hebben aan een baby hier een hart verpand. De baby lacht zich krom en krijgt zijn babyzang dat leuke jong als hij van al dat lachen in zijn luie doet, en als de baby zit te hem verscholen moet, dan komt door al die drukte nog een flinke wind op oh, wat een kind. Oogie. Het hele huisgezin, dat staat hier op zijn kom. Die kleine jonde de, de baby zit krijgen soms de stuipen van die kleine Jan. De baby in zijn wiegje heeft de grootste kei. De baby zit gaven hem een flesje wijn. Maar moeder zegt dat wordt nu toch echt hem maf. Ik neem het af.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 Zitten met de Alpenzusjes hand in hand Heel Holland lacht nu om de babysitter song En met dat jong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 Bij een hond komt het op de geur aan En het ruikt lekker in de groep Nee, ik wroet niet in de aarde Ik ga niet tot op het bord Nu ben jij de doodverklaarde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 een hond voor op te slaan. Ja, nu komen de verhalen. Ik breng jou in discredie. Terwijl ik drink uit zilveren schalen. Een ander vrouwtje hoef ik niet. Okay. <laughs>